In de Randstad staat file op de A10 Ring van Amsterdam voor knopend Nieuwemeer 3 kilometer. A12 Den Haag Utrecht bij Harmelen 4 en op de A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft en knopend Kleinpolderplein 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Het lunchprogramma van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, daar zijn we dan heen. Nou, hartelijk dank aan Henny Rukert voor de twee uur lang watertorensport. En uh, we gaan het nu weer eens over eten hebben. Ja. He, toch? Ja, absoluut. Ja. ja. ja. Want, uh, dag maar. Tot ziens. Het programma wordt uh, mede mogelijk gemaakt door Sheila's Broodjes aan de Haltestraat in Zandvoort. Dat weet je dat vast. En daar gaan we straks nog veel meer over vertellen. He, toch? Absoluut. Want jij Ik ben al bezig met loodjes vouwen. Dus oh, je bent loodjes aan het vouwen? Ja, ja. Ik een vreugelen. Wat? Op toet is aan het loodjes vouwen. <laughs> ja. Vroeger zaten ze op school op zo'n vreugelclubje. Oh, en, zo lekker. En dan uh, <laughs> zat ze ook dat het loodjes te vouwen. Je bent eens niet opgelet dat in de klas de juffrouw... Van, nou, ga jij maar loodjes vouwen. Ja. Nee, vooral ja, vooral, ja. Vooral, dat is Keihard natuurlijk, hè, dat soort dingen. Ja, het is gewoon een goed doel. Is, hè, wat? Het is gewoon een goed doel. Oh. Een lekker doel vooral. Wat, wat is het goede doel? Oh, oh, vijf heerlijke broodjes. Oh, ja. Verse broodjes. Verse, vijf heerlijke verse broodjes. Ja. Nou, ben benieuwd... Goed, in ieder geval, uh, nou, daar gaan we u straks om uh, even na het nieuws van half 1... veel meer over vertellen, dames en heren, in onze actie Lekker in Zandvoort. Oh. Lekker in Zandvoort. Komt straks allemaal naar het uh, regio-nieuws van half 1 uh, tot die tijd. Uh, we hebben natuurlijk uh, voor de rest uh, straks, als alles mee zit... als hij te bereiken is, dat weet ik niet. En anders vraag ik het gewoon Albert-Jan Vos... over een uh, weekendagenda straks om kwart over één. En uh, verder gaan we het ook natuurlijk hebben over... Uh, dat u nog steeds kunt stemmen. U heeft nog drie dagen. Ja. Het gaat goed, hè, met stemmen. Ja, het gaat hartstikke goed. We zijn al zwaar over uh, het aantal van. Uh... Van, uh, voor, van vorig jaar heen. Al, al ruim eroverheen. zelfs. We zitten bijna tegen. Maar nou, ik ga het ook niet zeggen. Hij nee, hoeft het ook niet. Maar nee, ik ga het ook niet zeggen. Maar, te maar ja. er zijn. Uh, nou, ik moet ja, eerlijk we zeggen. Ik moet, ik moet ook zeggen dat een bepaald café in Zandvoort. Uh, ook heel actief is geweest. Die kwam gisteren met een. Uh, was ik gisteren even uh, wat stemformulier ophalen? Maar ja. die, die had een stapel. En er, er komt nog veel meer aan. Ik zeg: Oh, dat is wel leuk. Ja, dat is leuk. Dus uh, dankjewel, Ronnie Brouwer. Helemaal te gek. Dan mag je wel vier op zijn. Dan mag je vier op zijn. Ja, uh, ja. Nou, ja. Nou ja, nee, dat is niet vier. Dat is Laura en Hardy, dat is hè? Trof. Nou, maar. maar goed, maakt het maakt wel niet uit. Nou ja, uh, het, het wordt allemaal gewoon leuk. En uh, het is allemaal gezellig. En, uh, uh, volgende week woensdag. Uh, dan hebben we natuurlijk tussen uh, 12 en 5. De integrale uitzending van de vinyljaren eindejaars top 40. En ik, kan, ik weet nu al bijna zeker dat het meer platen worden. Want uh, ja, ik, ik moet 40 LP's meenemen. Maar we hebben besloten dat als we bijvoorbeeld uh, op de laatste plaats... dus op de 40ste een aantal platen met gelijk een aantal punten zijn... doen we niet in de rest van de lijst alleen op de laatste plaats. Dus ex-equo's, ja, dan komen die er wel in. Doe we niet halverwege de lijst, want dan, uh, dat, dat kan niet. Dan kom je niet eens aan 40 platen toe. Althans, dan kom je. Nee, dan kom je wel aan 40 platen toe, maar dan kom je niet aan de top 40. Dat heb ik van de week even uitzitten proberen. Dat is wel leuk. Maar in ieder geval, er vindt een verbeten, een verbeten strijd plaats. Zeker om de koppositie. En ik denk dat de winnaar een uh, hele onvoorspelbare wordt. Tenzij er nog van alles verandert. Maar ik ga niks verklappen. En nee. we houden de lijst ook geheim tot aan de uitzending volgende week. En dan komt die pas online. En niet eerder. Dan denk je dat nog weet? Die duurt geen zeven jaar meer trouwens hoor. <laughs> nee, duurt geen zeven jaar meer. Eerste liedje wel. Seven years. Lucas Graham. Prachtig liedje. Luister maar. En huiver. Het is mooi.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 Jezelf, some friends, or you will be lonely once I was seven years old. Once I was seven years old. En dat was dan Lucas Graham. Ja, en dat noemde hij het Seven Years. En het is Sandra van Nieuwland. Halieve Truth. I was gone. Sandra van Nieuwland was met troet. En dit is... Kajak was dat fantastische Nederlandse band. die uh, al heel veel bezettingen gekend heeft. Maar altijd onder de bezielende leiding. van niemand minder dan Ton Scherpenzeel. En uh, de band is al actief uh, vanaf begin jaren 70. voortgekomen uit een schooldbendje. door uh, to, uh, Ton Scherpenzeel en Pim Koopman. Nou, Pim Koopman is er helaas niet meer. Die is een aantal jaren geleden overleden. Tonsgeiderpercel nog steeds uh, volop actief. laatste project was. Uh, uh, Cleopatra, de Crown of Isis. En dat had niets met, met die klojo's daar. Uh, bij uh, Syrië te maken. Maar goed, het was wel een prachtig project. En, um, en uh, Ja, en verder. Uh, Oh, dus is een lekkere 3-in-1 van, uh, van Kajak. Achtereenvolgens: volgens. I want you to be mine. Starlight Dancer. Uh, en verder als laatste. Sweet Revenge. En dan... Uh, dan kijk ik naar de klok. En wat zie ik dan? Ik naar de klok. Nou, dan zie ik... Dat het uh, tijd is voor het nieuws. Hey. Dat was Sweet revenge. Ja, fijn. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Toets Spaans. Het is vrijdag. Er moet er altijd wel iets misgaan, toch? Nou, dan hebben we die vast gehad. En dan gaan we door met uh, inderdaad het nieuws van Zandvoort van vrijdag 11. December. De City Skyliner, de mobiele uitkijktoren die normaal gesproken alleen grote Europese steden aandoet, komt komend jaar mogelijk naar Zandvoort. En dat mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders afgelopen week aangegeven in principe bereid te zijn om de City Skyliner toe te staan. Wethouder toerisme en economie Gerard Kuipers, de mobiele uitkijktoren biedt kansen voor toeristisch Zandvoort. Zandvoort heeft een Nederlandse primeur en ik verwacht dat er ook landelijk veel aandacht zal zijn. De Toren creëert al in het voorseizoen een verbinding tussen het strand, de boulevard en het centrum... waardoor de aantrekkingskracht op het centrum wordt versterkt. Nieuwe bezoekers kunnen Zandvoort ontdekken en de lokale economie zal worden gestimuleerd. Ondernemend Zandvoort is dan ook zeer positief over het initiatief. Door dergelijke initiatieven kan pop-up Zandvoort steeds meer worden ingebed... ...en kan zandvoort uitgroeien tot de plaats waar organisaties hun tijdelijke initiatieven kunnen ontplooien. De afgelopen jaren heeft deze uitkijktoren in verschillende Europese steden gestaan, waaronder Wenen en Hamburg. De toren bereikt ongeveer, in ongeveer een minuut de maximale hoogte van zo'n 80 meter. Op deze hoogte blijft de cabine ongeveer 10 minuten ronddraaien, zodat de bezoekers kunnen genieten van het uitzicht. Op korte termijn zal de exploitant van de uitkijktoren een aanvraag... doen voor de omgeving en evenementenvergunning indienen. En dan nog meer evenementen. De schaatsbaan die is weer druk aan het bezig om het op te bouwen in het dorp. Op het raadhuisplein is het goed te zien dat ze al gestaag vorderen. Um, een dagkaart voor de ijsbaan, inclusief de huur van de schaatsen en een lekker glas limonade, kost nu 5 euro. En een tienritkaart 45 euro. Met uitzondering van 12 december, dan is de opening, en dat is uh, even denken, morgen, um, dan kost het maar 2,50. Uh, de openingstijden morgen zijn dan vanaf 12 uur tot met half 4 en daarna van 6 tot 9 avonds. Want tussentijds wordt de officiële opening gedaan. En leuke bijkomstigheid. Leuke ah, bijkomstigheid? Ja, ja, ja. ja Volgende week vrijdag, de 18e. Dan zijn wij er ook. Ja, leuk hè? Ja, dikke jas aan en dan gaan we presenteren. Ja, Doen zo, we cfm Snowboots. Voor... Snowboots aan. <laughs> volgende week vrijdag dus. Vanaf 12 tot 2 gaan we de CFM de hele dag aanwezig op de ijsbaan. Met uh, de programma's voor uh, Lunch, de uh, Euro Breakdown en Stanford Draai Door. Dus, nou, wat weer mooier. Ja, en ik ben er morgen zelf ook. We hebben we half vijf gaan we, uh, zingend de opening tegemoet. Oh ja, leuk. Ja, leuk, hè? Ja. Ik heb er nu al zin in. Ja. Maar goed, we gaan nog even verder met de rest van het nieuws in Haarlem. Is jouw sleutel onlangs gestolen in de omgeving van Haarlem? Neem dan eens een kijkje op het politiebureau al daar. Bij een aanhouding hebben Haarlemse agenten namelijk tientallen gestolen sleutels teruggevonden. En onder andere via Facebook zijn ze nu op zoek naar de rechtmatige eigenaren. Mensen die hun sleutel herkennen op de foto... kunnen contact opnemen met het telefoonnummer 0900 8844... en vragen naar het basisteam recherche Haarlem. Hopelijk kunnen zo alle sleutels weer met hun eigenaren worden herenigd. En dan gaan we nog even naar het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is het overwegend bewolkt en uit die bewolking valt enig tijd regen met een buiig karakter. De west- tot zuidwestenwind waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7. En de temperatuur loopt op naar maximaal 9 of 10 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er is vanavond nog een buienkans en het koelt af naar zo'n graad op 6. Morgen beginnen we de dag droog met af en toe zon, maar geleidelijk neemt helaas de bewolking weer toe en in de loop van de middag zal het dan ook gaan regenen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot krachtig. En de temperatuur zal oplopen naar waarde van onst 10 graden. Maar straks wat meer vooruitzicht. Dat was het weer? I'm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 Every soul in the room Hoe noem je dat dan nou ja, Af en toe huh? komt dat omhoog. Ja, ja. Zo, zo ineens komt dat, komt dat opzetten. Zo. Ja. Van, eh, ja, ja. Net als iets anders, maar dit is leuker. Ja, ja. <laughs> oh ja. Ja, ja. Nee, Sorry. we houden het netjes. Ja, heel eh, ja, Ik zeg er ook niks. Nee, we houden het netjes. Ik bedoel... Uh, het, uh, <laughs> Krijgen we ruzie met. Uh, nee. Hè? Nee. Ja, nee, dat gaan we En nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. We nee. houden het gewoon netjes. in Dit programma. Ja, dat is dat. <laughs> uh, even kijken, wat zou ik ook weer doen? Oh ja, ik zou lekkers? dat even doen. Ja. Het is weer zover. De een eindejaar top 40 op CFM Zandvoort.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 concert gaf die Eagles of Death, Metal, Save a Prayer heette uh, het nummer. Ja, en dan gaan wij zo langzamerhand eventjes uh, naar onze loterij hè, want we hebben er weer één vandaag. Hè. Die toetje, man die is daarmee bezig. Hele weken schoenzolen heeft ze versleten. <middels> Banden van de scooter moesten vernieuwd worden. Zo gescheurd en loopt en fietst. En rijdt ze heel Zandvoort door. Om een leuke loterij voor elkaar te krijgen voor dit programma. Oh, lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Lunch? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in zo'n groep. Nou, vertel, wat heb je voor lekkers? Ja, het is wel even zwingend hoor. Ja, ik ben van de week binnengevallen op Haltestraat 32a. Daar zit uh, Sheila. Uh, met uh, overheerlijke broodjes. En uh, daarvan mogen we er vijf gaan verloten. En dan hebben we omgedoopt tot um, de CFM Sheila-broodjes. Um, uh, geheel in te vullen naar eigen keuze van Sheila op dat moment. Dus het wordt echt een vreselijk verrassingsprootje. Het is absoluut vers en absoluut heel erg lekker. Dus um, we gaan er vijf van verloten. En wat moet je daarvoor doen om mee te mogen loten? Um, ga dan even naar de pagina van ZFM Lunched op Facebook. Uh, daar heb ik een foto neergezet van uh, Sheila in haar eigen tokootje... Uh, het logo van CFM staat als het ware groot op de muur achter haar. Like die foto. En uh, bij de foto staat ook een kort berichtje... met de link naar haar Facebookpagina. En like die ook eventjes. En dan doe je al mee. Meer hoef je niet te doen. Twee keer op een knopje klikken en huppakee, je denkt gewoon mee naar zo'n overheerlijk broodje. Ja, laten we nou, dan wel even op. vermelden dat... Uh, de pagina op Facebook Zandvoort Lunch heten. Dus niet CFM Lunch, want daar kom je niet CFM nergens. Lunch. Ja, dat oh, zei erg. Ja, vreselijk. Foei. Ik zal je zo straffen. Oh. <laughs> um, ah. <laughs> Pruillipje. Een pruilipje. dat? Ja, mag. Yay. Goed, de Facebookpagina <laughs> is www.facebook.com. Uh, Zandvoort <laughs> En als u daar dus ja. het, uh, dat doet. Dan, uh, nou, dan, krijgt u, uh, dan maakt u misschien wel kans op zo'n buitengewoon heerlijk uh, broodje. Van Sheila's broodjes in Aaltenstraat. Nou, wat wil je mooier? Lekker hè? Ik ken die broodjes, dus ja. Ik, ja, dat is echt super. Ja. Het is altijd gezellig als je dan binnenstapt. Is dat zo? Ja, vind ik wel. Oh. Nou ja, goed. We werden ik... heel hartelijk ontvangen. Ja, ja, dat is ook een gezellig mens. Sheila. Ja, toch? Ja. Ja, Hartstikke vind gezellig ik is het. Oké, okay, nou. Doe mee. U gaat dus naar onze Facebookpagina pagina uh, Zandvoort Lunch. Daar liked u de foto van, uh, die, van Sheila met het CFM-logo op de achtergrond. Uh, er staat ook een linkje onder. Dan gaat u naar de pagina. Die like je ook even. En dan doe je mee. Nou. En de uitslag die maken wij bekend om kwart voor twee. Ja, over een uurtje. Ja, over een uurtje maken wij de uitslag bekend. Dus om kwart voor twee krijgt u, krijgen we de, krijgt u de uitslag. Dus u kunt dat doen tot kwart voor twee. Daarna niet meer. Helemaal goed toch? Ja toch? Is toch een mooi Vanaf dag? de ijsbaan gaan we weer iets heel anders leuks doen. Ja, toch? volgende week hè. En dan ijsbaan. is de ondernemer er zelf er ook weer bij. Ja. Machine was gewoon te druk. Ja, ijsbaan volgende week. He. Leuk hè? ijsbaan volgende week. Ja, mm. zin in. Ja, vind ik ook. Lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Lunch? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. En toen had er iets moeten komen. Maar oh, ik zie het al wat er aan de hand is. Mag hem wel eens even. ja, Mag hem wel eens knippen. Met dank aan jou, Toet. Zingen Nick en Simon. Word met de vraag. Wat zal ik doen vandaag? De wereld ligt hier aan mijn voeten eind. Zet de wekker weer vooruit. Te wachten lach. had deze veerkracht niet verwacht. Je zag me liever in de dood te lijden. Je hebt mij gemeen geraakt, heel veel eelt op mijn ziel gemaakt.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 my feet back on the ground Goodbye Michelle, it's hard to die Kent u hem nog? Nou, denk het niet, want hij heeft één hit gehad, denk ik. The, like the, the Fortunes hadden er ook een hit mee: Seasons in the Sun. Maar het is voor oorsprong natuurlijk een liedje van, uh, van Jacques Brel. En dan moet je me niet gaan vertragen wat de Franse titel is, want dat weet ik even niet. Ja. Maar er zal ongetwijfeld iemand zijn die. Ja. Nou, dit liedje staat al drie dagen in de playlist, dus steeds kom ik er niet aan toe. Nu, nee, maar wel dan. By her window, Tom Jones Delilah. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out. the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt De stem heeft die man, hè? Wel. Hé, hey, uh, het zit er alweer op, de eerste uur. Ja. Ja. Ik ben veel te druk bezig met uh, het controleren. Ja, ben je aan het controleren? Ja, of ze ook de China's Brunchborrel-pagina aan het lijken zijn. Nou. Uh, Jootje Donkers en Ellen Wiebens hebben dat bijvoorbeeld nog niet gedaan. En zo okay. zijn er nog wel een paar. Tot zo!